Natuurbeschermers vroegen om een verbod... omdat vuurwerk het broedseizoen van vogels verstoort. Op een schietbaan in de Amerikaanse staat Texas zijn twee mannen vermoord. Eén van hen is Chris Kyle, een voormalig scherpschutter... en mede-auteur van het boek American Sniper. Volgens Amerikaanse media is één verdachte aangehouden. Het zou gaan om een ex-marinier die leed aan posttraumatische stress. Kyle was één van de succesvolste sluipschutters in de VS...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 Goedemorgen, luisteraars. Welkom aan de luidspreker voor alweer een aflevering van ZFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Bordenvolle muziek die mooi, interessant, boeiend klinkt. Wat is vandaag het thema? Dat is natuurlijk altijd bijzonder leuk en verrassend voor de, uh, voor de, in de eerste plaats voor de presentator zelf... Want uh, zoals u weet, bij Tourburt vullen we dit programma en allemaal hebben we onze invalshoeken. Ik ben voor de platenkast gaan staan en had allerlei gedachten over thema's en aanvliegroutes. En ik heb zomaar een CD gepakt. Dat was in dit geval een CD waar uh, piano, trio's en kwartetten en duos op staan. En toen dacht ik, ik ga zo'n programma maken. Waar de ene plaat leidt tot het draaien van de andere. Ik ga het vandaag Ketting Jazz noemen. Een groep um, met in de hoofdrol een artiest. En die speelt met anderen. Waaronder ook weer een artiest. En die heeft zijn eigen groep. En zo uh, blijkt dat als je de platenkast induikt je een heel boeiend programma kan maken... waar... Um, de ene muzikant in de ene groep iets heel moois doet... ...en blijkt ook met de andere groep iets totaal anders te kunnen. Ik begon dit programma met Count Basie en Oscar Peterson. Twee eh, muzikanten die allebei ook hun eigen groepen hebben gehad... ...en daar ook heel beroemd mee zijn geworden. Het nummer was I'm Confessing That I Love You. Dus dat gaat een beetje de rode lijn zijn. Dus ik trok een plaat uit de kast... En dat blijkt te zijn. Benny Colson. De groep van Benny Colson. En die speelt in een groepje waar onder meer Percy Hees aan de bas zit. En Percy Hees is weer de man van een, een andere groep. Waar, waar heel veel, van de Modern Jazz Quartet, waar ook weer heel veel mee gedaan is. Maar ik ga het stap voor stap doen. Ik begin nu met Benny Colson. Met het nummer... Tablemates. Dat was het nummer Stable Mates. Benny Colson tenor sax. Lee Morgan trompet. Ray Bryant piano. Philly Joe Jones drums. Die begon heel mooi dit nummer. En Percy Heath op de bas. Percy Heath is ook een uh, belangrijke belangrijk lid van het Modern Jazz Quartet altijd geweest. En met deze groep is hij te horen in het nummer Social Call. En die laatste, pluk aan de bas van, die laatste pluk van de bas van Puthy Hees, die doet het. Modern Jazz Quartet hoorden we gesticht in 1952. En geformeerd eigenlijk door mensen die allemaal bij, bij Dizzy Gillespie speelden. Die dachten, wat hij kan, kunnen wij ook. En daar hebben ze een goede keus mee gemaakt. In dat Modern Jazz Quartet zat naast Percy Heath op de bas en uh, Connie Kay op de drums en natuurlijk Milt Jackson op de sangrofoon de pianist John Lewis en uh, die heeft heel veel composities gemaakt en natuurlijk ook veel met anderen gespeeld zo is er een opname waar hij met uh, Miles Davis en zijn All Stars spelen en dat is een, een opname uit 47 met uh, Charlie Parker op Tenorsaks, John Lewis piano, Nelson Boyd op Bas en Max Roach, die tevens uh, het onderwerp van het volgende straks is, aan de drums. We gaan nu luisteren naar Little Willie Leaps. kunnen we daar nog voor zeggen um, dit was natuurlijk een um, stukje waar Max Roach naar voren kwam en die komt helemaal nu naar voren in um, een opname met het Clifford Brown quartet Max Roach um, op de drums Clifford Brown trompet Harold Land, de Noorsax, Richie Powell piano, George Morrow op de bas en zo was Max Roach op de drums. Roach is interessant omdat hij samen met Art Blakey en Kenny Clark wordt beschouwd als een van de pioniers van de uitvinders van de, de stijl de bebop. En gaan, we gaan nu luisteren naar het nummer Joe Do. naar het nummer Jode, maar dan moeten we het ook opzetten. Doe of Jordan Max Roach schitterde daar op de drums... ...in een groepje met slechts vijf mensen. En als je het hoort, denk je, daar zit er een aardige band te spelen. Omdat het allemaal zo mooi zelfs uh, de drums en de bas... Uh, als, uh, ...op de juiste manier te bespelen en daarmee een, uh, een brede klank maken. In dat orkest wat we net hoorden, zat Clifford Brown op de trompet. Clifford Brown was een veelbelovende jonge trompetist... die slechts 25 geworden is... en in die hele korte tijd erg veel heeft laten horen... en op de plaat heeft gezet. Hij is overleden bij een verkeersongeluk destijds... en daar heeft impact gehad... en zijn spel was dusdanig dat men vanaf die tijd, en dan spreek ik over 1956, eh, elk jaar een Clifford Brown festival houden. En tot op de dag van vandaag is dat een, een festival met een, een, hoog, een, hoog, een, hoog, een hoog muzikaal gehalte. We gaan nu luisteren naar Clifford Brown met eh, onder meer op de piano John Lewis... die we net hoorden bij het Modern Jazz het Heath... Ook daar vandaan en uitbleek um, op de Trumps. Easy Living Clifford Brown. In de groep die we hoorden speelde Art Blakey op de drums. Art Blakey heeft natuurlijk zijn eigen eh, groep gehad. is een, een van de toonaangevende drummers in de hele jazzgeschiedenis. En die heeft natuurlijk ook met heel veel mensen gespeeld. Ik laat hem nu horen in een opname uit eh, 1954. Nog een keer met Clifford Brown op deze opname... En Lou Donaldson is daar de man op de Altsax. Quicksilver, Art Blakey En uh, de pianist De razendsnelle Prachtige pianist Was uh, Horace Parlin Maar Ik ga uh, veel te hard Ik ben nog steeds bezig met het, uh, De Ketting Jazz Programma vandaag Waarbij het ene nummer uh, Aanleiding geeft Om een, een volgende nummer te draaien Vanwege de bezetting de, In de groep die we net hoorden bij Art Blakey speelde uh, Lou Donaldson op de Altsaks. En die heeft natuurlijk ook zijn eigen dingen gedaan. Dat gaan we nu horen. Uh, Lou Donaldson gaat nu spelen met een aantal mensen. Waaronder Horace Parlan op de piano. En wij gaan luisteren naar het nummer It's You or No One. Barman speelt de piano in de groep van Lou Donaldson. We gaan uh, richting uh, nieuws. En dat geeft ons even de tijd om te overleggen wat we allemaal vanmiddag gaan doen. We kunnen overal heen gaan, maar natuurlijk gaan we sterk overwegen. Wat zeg ik? We gaan gewoon afspreken: dat we naar Jazz in de krocht gaan, want daar treedt Lydia van Damme op. We gaan uh, richting nieuws, in ieder geval met Horst Parland op de piano. Sam Jones' bas, Al Harewood op de drums in een uh, nummer, nummer van uh, Duke Ellington, de C Jam Blues. Mm -hmm. Van ZFN via de kabel op 104.5.